9 uur, Jurgen van den Berg, het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, in Italië is weer een terreurverdachte opgepakt... en de Franse president Macron mengt zich in het conflict tussen de Turken en de Koerden. Een overzicht van het nieuws, hier is Elisabeth Stijns. De Franse president Macron wil bemiddelen in het conflict tussen Turkije en Koerdische strijders. Zij hoopt met steun van de internationale gemeenschap een dialoog op gang te brengen. Turkije begon twee maanden geleden een offensief... tegen de Koerdische IPG-milities in Afrin... en wist de Syrische regio te veroveren. Gisteren sprak Macron in Parijs... met een delegatie van de Syrische Democratische Krachten. De IPG maakt deel uit van deze beweging. Volgens de Koerdische delegatie heeft Macron beloofd... dat Frankrijk de militaire steun aan de Koerden zal opvoeren. In Kerkrade heeft vanmorgen vroeg brandgewoed... in een bedrijfshal vlakbij stadion van Roda JC. De hal is afgebrand. En ook een onbekend aantal oldtimers die in de lood stonden... is verloren gegaan. Verder is er schade aan een tegel- en sanitairzaak. Er zijn geen gewonden. De oorzaak van de brand is onbekend.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 Voor de meeste huishoudens gaat dit jaar de rekening voor gas, water en licht extra omhoog. En dat komt door stijging van de precariobelasting met gemiddeld 33 procent. Dat blijkt uit berekeningen van de Rijksuniversiteit Groningen. Water- en energiebedrijven moeten gemeentebelasting betalen... voor de leidingen in de straat en dat berekenen ze door aan de klant... Gemiddeld zijn huishoudens door de precariobelasting dit jaar 26 euro extra kwijt voor gas en licht. Maar er zijn ook uitschieters. In de gemeente Lingewaard is het 142 euro. De voedings- en fitness-app fitness is getroffen door een datalek en daardoor liggen gegevens van zo'n 150 miljoen gebruikers op straat. Het zou gaan om gebruikersnamen, e-mailadressen en wachtwoorden. Onbekenden kregen vorige maand toegang tot de data, maar het lek werd pas deze maand ontdekt... De gevoelige informatie als creditcardgegevens en burgerservice-nummers... zouden niet zijn buitgemaakt. Gebruikers krijgen het advies om hun wachtwoord te wijzigen.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 Het weer bewolkt en af en toe zon. In het noordoosten eerst nog wat regen. Het wordt tussen de 10 en 13 graden. Tegen de avond vanuit het zuidoosten regen. En dit weekend wordt het wisselvallig. Met Pasen wordt het ook koud. Zo'n 6 à 7 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Door vakantieverkeer vanuit Duitsland... is het wat langzaam rijden op de A12 richting Arnhem. Tussen de grens en duiven 9 kilometer. De vertraging is een kwartier.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 Vijf minuten over negen is het. In Italië is vanochtend weer een terreurverdachte opgepakt. Het is voor de derde keer deze week. Gisteren nog werden er vijf mannen gearresteerd. In verband met een actie, een antiterrorismeactie was dat. Contact met onze correspondent Mustafa Margadi in Rome. Mustafa, wie is deze verdachte? Is daar iets over bekend? Uh, nou, er is in ieder geval bekend dat hij dus bij zonsopgang werd opgepakt... in het plaatsje Cuneo. in het uh... Uh, uh, in het noorden van Italië, in de regio Piemont is dat. Uh, het is een Marokkaan van wie de politie denkt... dat die uh, criminele activiteiten ontplooide met terroristen. Uh, het is alweer uh, de derde, of misschien zelfs al de vierde actie... dus in de regio Rome, vijf mensen opgepakt... die links hadden met Anis Amri, uh, als je dat nog weet. dat is de man die de aanslag pleegde op een kerstmarkt in Berlijn in 2000. Uh, de dag daarvoor werd een andere man... Marokkaanse-Italiaan opgepakt in Turijn. Hij zou een aanslag willen plegen in, uh, in Nice met een vrachtwagen. En hij zou op zoek zijn via internet naar allerlei lone wolves... om andere aanslagen te plegen. En tot slot was er een Egyptenaar in Foggia, een leraar van 52... die uh, uh, op een moskee zou oproepen tot geweld uh, tegen ongelovigen. Dus je kunt uh, wel zeggen dat er deze week echt een uh, gecoördineerde terreur. Paasdagen, paasweekend komt eraan. Maken ze zich zorgen, de autoriteiten in Italië? Ja, dat is ook exact de reden waarom ze dit doen. Hè. Uh, er waren signalen binnengekomen dat er plannen waren voor de heilige week. Uh, ja, dit is niet uh, te doen. We, uh, moesten we stoppen er even mee, want de, de lijn valt echt voortdurend weg. En uh, ik kan het niet eens bijhouden hoeveel woorden er wegvallen. Uh, mensen die dat wel kunnen, sturen het in op een briefkaart naar de NOS... en wellicht krijgt u een prijs. We gaan eerst even naar een zaak uit eigen land. ADHD-medicijnen zoals Ritalin en Concerta... die hebben bijna geen positief effect op de schoolprestaties. Blijkt uit een studie van de Vrije Universiteit Amsterdam... waarin 37 jaar onderzoek is geanalyseerd. Klinisch neuropsycholoog Anne-Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam van de VU. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik dacht eigenlijk dat die middelen uh, alleen maar werden gebruikt... om mensen rustig te maken. Maar ze worden dus ook ingezet om de schoolprestaties te verbeteren. Nou, dat is zeker vaak een uh, belangrijk uh, behandeldoel. We weten dat, uh, dat kinderen met ADHD vaak minder goede schoolprestaties halen dan uh, hun klasgenootjes zonder ADHD. Zowel op het primair als het voortgezet onderwijs. En het is daarom ook zeker vaak een, uh, een onderdeel van de behandeling van het behandeldoel om die schoolprestaties uh, ja, te verbeteren. Ja, En jullie hebben nu uitgezocht dat dat, eigenlijk, dat effect niet heel is. Ja, inderdaad. En, en, en wat, wat u zegt, van nou, we weten dat deze medicijnen uh, grote effecten hebben op het gedrag van kinderen met ADHD in de klas. Dat ze inderdaad rustiger worden, dat ze minder hyperactief gedrag vertonen, dat ze minder impulsief zijn. En daaruit zou je makkelijk kunnen concluderen dat ze ook beter gaan leren daardoor. En dat uh, is dan ook een verwachting die veel ouders, leerkrachten en soms behandelaren hebben. En wij tonen aan in ons onderzoek, uh, met, uh, door eigenlijk alle onderzoeken die er sinds 1980 hiernaar zijn gedaan, uh, te bundelen en opnieuw te analyseren, dat die uh, effecten van dit medicijn op de kwaliteit van leren heel erg klein zijn. Ja. Maar goed, ouders zitten dan wel met een kind dat ADHD heeft, dus wat kunnen die dan wel doen om die leerprestaties te verbeteren? Ja, dat, dat is ook een goed punt. Um, wat, we, wat we nu hebben gedaan is dus echt een hele grote hoeveelheid kennis um, samen analyseren. We hebben het dan over bijna 40 jaar aan onderzoek. En, um, en wat we zien is dat er uh, recenter nieuwe studies worden gedaan... waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken naar de effecten van ouder- en leerkrachttrainingen waarbij we ons richten op de omgeving van het kind... en de ouder en de leerkracht instrueren hoe zij het kind kunnen helpen met leren. Bijvoorbeeld door middel van beloningssystemen. Uh, en op het voortgezet onderwijs wordt bijvoorbeeld uh, onderzoek gedaan... naar plannings- en vaardigheidstrainingen... die effectief blijken in het uh, verbeteren van leren van deze kinderen. Maar de hoeveelheid kennis die hierover is... is niet te vergelijken met de hoeveelheid die we nu hebben geanalyseerd... Dus als we nu zeggen, uh, zoals we nu zeggen dat de effecten van deze medicijnen op leren heel klein zijn... kunnen we nog niet zeggen dat de effecten van die behandelingen groot of groter zijn. Nee, Oké, okay, maar die, die conclusie over die medicijnen die kunnen we wel uh, onderschrijven. Uh, tenminste, die is duidelijk, want dat is gebaseerd op een, uh, een groot onderzoek. Nou, weten we ook niet. Nou, nee, weer... ja, ja, op heel veel onderzoeken, ja, ja. ja. Dank voor de uitleg. Klinisch neuropsycholoog Anne-Fleur Kortekaas-Rijlaas, dan was dat, van de VU. Dan gaan we nog even terug naar uh, Italië, naar van oh, Magadi. Tussen alle gehapend door Mustafa hebben we een beetje meegekregen... Wat, wat er gebeurd is zo de afgelopen tijd aan het oppakken hallo. van terreurverdachten. Hallo? Hoor je me? Hij hoort ons niet, hè, geloof ik. Mustafa? 100 euro verdienen? Nee, reageert niet. Ja, nu hoor ik weer wat. Oh, nu weer wel. Hallo? Ja, hey. Hey, hallo, hier Hilversum. Ja, hey, Jurgen. Ja, jongen. Ja, ja, er zitten nog een paar honderdduizend mensen mee te luisteren. Maar uh, goed, je, ja, nee, je viel steeds weg. Uh, het was niet te doen. Um, je hebt, wat we nog wel begrepen hebben is dat, uh, dat jij uh, hebt geschetst... dat er afgelopen tijd vaker mensen zijn opgepakt. Um, ja. Het ging, ging over een, een Marokkaanse man uh, in dit geval. Um, en je was aan het vertellen dat het paasweekend eraan komt... en dat de autoriteiten dus wat dat betreft ook op scherp staan. Ja, inderdaad. Uh, deze week dus al vier acties gepleegd. Uh, waarbij mensen zijn opgepakt. Uh, en dat komt omdat er signalen waren binnengekomen dat er plannen waren voor aanslagen deze week. Deze Heilige Paasweek. Uh, uh, en uh, ze maken zich voornamelijk zorgen over Rome. Uh, er waren signalen binnengekomen dat in het centrum van Rome aanslagen gepleegd zouden worden. Nou, dan maken ze zich vooral druk over vanavond. Uh, dan heb je de via crucis, zeg maar de de uh, uh, passion, maar dan zonder acteurs. Uh, dat is de route naar uh, uh, de open die de paus gaat houden in het Colosseum. Nou, ja, dat is natuurlijk een enorme uh, uh, beveiligingsoperatie. Dus uh, er worden allemaal wegen afgezet en dergelijke... om ervoor te zorgen dat al, dat allemaal veilig gaat. Um, uh, want minister Miniti van Binnenlandse Zaken... die heeft uh, gezegd uh, afgelopen woensdag... dat de kans op een aanslag uh, nog nooit zo groot is geweest in Italië. En, en van waar die dreiging dan? Waarom is die dreiging nu zo uh, groot? Nou, dat heeft heel erg te maken met iets dat al uh, maanden speelt... en waar uh, minister Miniti zich al maanden druk over maakt. Dat is IS-mensen die uh, uh, terugkeren vanuit Syrië. Daar zijn ze natuurlijk gedecimeerd en daar komen ze vaak terug... In Tunesië en vanuit Tunesië proberen ze dan weer terug naar Europa te komen. Um, er waren al signalen van allerlei wat ze dan noemen spookbootjes. Dat waren dan bootjes met heel weinig mensen die precies die routes tussen al die uh, uh, beveiligingsschepen van Frontex, uh, de, de, de Europese uh, grensbewakingsdienst, die daartussen doorvaarden um, en uh, uiteindelijk op Sicilië aankwamen zonder dat iemand het doorhad. En uh, allemaal richting uh, het noorden van Italië gingen om van daaruit weer naar de rest van Europa te gaan. Uh, Interpol die had een lijst van 50 mensen opgesteld. Uh, van uh, 50 mensen die uh, de IS-aanhangers zouden zijn, jihadisten Die zich in Italië begaven en uiteindelijk misschien nog wat door naar uh, het noorden van uh, Europa door wilden. Maar ze verbleven in ieder geval in Italië. En uh, nu maken ze zich dus heel erg druk dat er deze week, of dit weekend, eventueel wat zou kunnen gaan gebeuren met deze mensen. Dus daarom al die acties. Mustafa Magari is onze correspondent in Rome. In part of the, city, where the sun to shine. People tell me there ain't no. Use and try. We gotta get out of this place. 16 over 9 is het. De kritiek van Jan Publiek. Luisteraar Marianne Velsink tweette ons... met een opmerking die we al vaker hebben binnengekregen. Ze vraagt zich namelijk af... waarom we nieuwsberichten wel eens dubbel aankondigen. En daarmee bedoelt ze dan ongeveer dit...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 volgens de lijst, uh, die dan even tegen de mensen zegt... nou, goedemorgen en dan, dan uh, vertellen we even één ding... waar we het over gaan hebben uh, in, dat, in dat eerste half uur. En dan gaat het eigenlijk uh, automatisch door naar jou. Jij de, de nieuwsoverzicht doet, die dus niet meer de ouderwetse nieuwslezer is... die op een andere planeet zit, maar gewoon onderdeel van dit programma is... omdat je ook op uh, de kwartieren langskomt. En uh, nou ja, daar is voor deze vorm ge voor gekozen om, om dat in elkaar door te laten lopen. Dus, ja, dus we... de bedoeling is dat die zinnen ook een beetje in elkaar ja, overlopen precies. en niet twee keer hetzelfde zijn. Kijk, dat zal een keer gebeuren, gebeurd zijn misschien, maar in principe wordt daar goed over nagedacht dat dat in elkaar doorloopt. En ja, waarom doen we dat op deze manier? En nogmaals, dat is gewoon echt een vormdingetje. Kijk naar uh, andere programma's, ja, daar, zitten, daar zitten soms uh, uh, hoe heet het? Uh, sidekicks aan tafel. Nou, ja, die hebben ook een bepaalde rol. Zo, zo gaat dat natuurlijk, maar ja, dat kunnen we ook gewoon morgen gelijk andersom doen. Maar we hebben nu voor dit gekozen ja. en dat laten we even zo. Oké. Okay. De roofvogel die wordt onterecht in een kwaad daglicht gezet. Dat is de strekking van een handjevol mailtjes, appjes en tweets... die we gisteren na een gesprek kregen. We spraken toen over postduifhouders die alarm slaan... omdat roofvogels hun wedstrijdduiven opeten. Um, ik heb even een paar fragmenten uit dat gesprek op een rijtje gezet. Servers, havikken en slechtvalken. De grootste vijanden zijn dat van de postduif. Anton van Veenendaal, goedemorgen. Dus u doet die hokken ja. open en dan worden ze gepakt gewoon. Dan worden ze gepakt, ja. Ze gaan eruit, ze gaan omhoog. En dan kijk je dus in de lucht wat er gebeurt met de duiven. En dan zie je al heel gauw dat er weer een roofvogel tussen zit. Een duivenvriend van me, die was bij me. Die, en die riep al, kijk, er hangt er al een. En dan gingen ze gewoon met een, met een duif in de klauwen boven je hokken. Het is, het is de natuur ook, hè, aan de ene kant. Ik, want er zijn ook allerlei organisaties toch heel blij met... dat die, die roofvogels, die populatie Weer roof volgens u, juist weer toeneemt. Ja, maar dat, dat, dat is niet goed. Dit is, moet ik even zeggen, want dit was, na, dit was één duifhouder natuurlijk, maar die hier wel mee te maken had gehad. Dus hij vertelde ook een paar voorbeelden. Maar het was echt wel een oproep van de, van de Duifhoudersvereniging in Nederland, die ja. overigens ons onze, onze internetadres ooit voor heel veel geld hebben gekregen. Okay. Maar dat is een heel ander verhaal. Ja. Um, nee, de in NPO. Geval... Was dat ook? Ja. Nederlandse een postduivenorganisatie. Okay. Leuk detail. Uh, er waren in ieder geval veel luisteraars die uh, ons te weten... dat dat beeld dus niet klopt van die roofvogels... die uit de lucht postduiven uh, opeten en uh, te grazen nemen. We hebben daarom nog even, omdat er zoveel reacties op kwamen een ro roofvogel-expert gebeld. We vroegen Jan van Dijk van werkgroep Roofvogels... wat bijvoorbeeld sperwers eten. Spervers uh, vangen wel vooral vogels, bij uitzondering is een keer een muis, maar het zijn vooral vogels waar ze van leven, maar het zijn over het algemeen kleine vogels. Ja, een Speerwe weegt zelf ook maar 300, 350 gram, en een vrouwtje, want een mannetje, weegt nog minder dan 200 gram. Dus het zijn relatief kleine vogels vergeleken met duiven. En een sperwer die pakt bij uitzondering wel eens een duif... maar dan moet die duif op de grond lopen in een, in een wat rustig gebiedje. Maar dat een sperver een duif uit de lucht vangt, uh, nog nooit meegemaakt. Dus je moet eigenlijk hier concluderen dat de duifhouder... de sperwer niet goed kan onderscheiden van andere roofvogels. Ja, dat zou kunnen. Dat <lacht> zou een conclusie kunnen zijn. Ja. Ja, uh, de heb ik heb ook nog even gevraagd, die eet wel af en toe duiven... maar die zal dat niet zo snel een uh, groepen postduiven gaan aanvallen, zegt Van Dijk. Ze kiezen liever voor een makkelijkere prooi. Dan hadden we het ook nog even over het AD-verhaal van vanochtend... dat een hacker vanmiddag een lijst online gaat zetten... met 3,3 miljoen wachtwoorden van Nederlanders. En luisteraar Edwin Toyertzeit wil weten... waar hij die lijst met wachtwoorden kan vinden. En? Nou, dat, dat, dat, dat weet ik niet. En het AD hebben we daar even over gebeld. En die krant zegt, ja, we hebben dat bewust niet vermeld... uit ethische overwegingen. We gaan natuurlijk niet al die wachtwoorden aan iedereen vertellen... waar ja, die precies, staan. Want dan, dan heb je ze gelijk ook gepubliceerd. Ja, dus eigenlijk. Ja, ja. Maar er is wel een site... HaveI heet dat. En die houdt bijna alle lekken van wachtwoorden bij. En daar kan je wel vinden of jouw gegevens bij die 3,3 miljoen wachtwoorden zitten. En de naam van die site, die gaan we zo nog even tweeten. Of kijk anders bij het AD. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN.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 Jazeker, het is in Duitsland een vrije dag... en dan is Nederland een uh, populaire bestemming. Het is uh, ja, het laatste uurtje al aardig druk op de A12-Duitse grens... richting Arnhem. Tussen de grens en duiven een kwartier tot twintig minu minuten vertraging. En ook het Outletcentrum in Roermond is erg uh, favoriet. Op de N280 vanaf de grens tot aan Roermond... ook zo'n twintig minuten vertraging. Ook nou weer duiven. Blijf maar doorgaan over die duiven. Dertig uh, jaar zit hij nu in het vak, Walter Kroes. En dat viert hij met een concert in de zaal van zijn dromen... Carré, Amsterdam. Moos, stem me weg. Ik zeg dit in een tegen mij te weten. pak mijn hand alsjeblieft. Ik heb de hele nacht weer gedromen. deze. Even wel. We houden van het leven. de de door tot Maar ja. nog lang <laughs> niet wat een feest was dat, Wolter. Ik ben zo blij dat ik we houden van het leven, de lust ook opgenomen hebben. In plaats van we houden van het voetbal alleen. <lacht> ja. Dat had ik echt een probleem dat gehad. Dat is nog een beetje goed maken. Ja. Ja. En even nog het nieuws dat het goed gaat met Nederland. Hè. We zijn steeds positiever. Nou, daar pas oh, muziek helemaal mee. Nou ja, Nederland maken. heeft het ook goed gedaan van de week met voetbal. Dus wie weet dat we al in 2040 weer voetballen gaan. Dus misschien was dit de omgekeerde. 30 jaar in het vak, man. Ja, niet normaal, hè? Maar blijft de tijd. Knijp je wel eens in je onderarm zo van, is dit allemaal waar? Of? Ik, ik ben er eigenlijk nooit mee bezig. En dan in één keer realiseer je op een bepaald moment van... joh, wol, weet je dat jij uh, in 88 bent begonnen... en dat je nu 30 jaar in het vak zit? Daar no ben ik nooit stilgestaan. Nee. Gaat vanzelf. En, want dit ga je vieren met een, een concert in Carré. Dat Klopt. is natuurlijk niet zomaar een zaal. Nee. Dat is iets waar jij vroeger over droomde. Ja, weet je, Carré kun je niet zomaar doen... Dat is iets waar je niet tussenkomt. Dan moet je op audiëntie komen bij de programmeur. Dan moet je naar boven lopen en dan gaan ze een beetje praten... of je er wel geschikt voor bent. En kan, je, kan je ook zeggen dat jouw <lacht> muziek, hè, de, de, de, de volksmuziek... dat, dat, ja, dat, dat, dat associeer nou, je niet gelijk met, met Carreo. Het, het, Want het, Ik ben wel blij dat jullie even ook Laat Me losgedraaid hebben... in het begin van dit promootje. Ik ben begonnen met heel veel bellers en mooie liedjes. Met heel veel... Ja, eigenlijk hele andere muziek als alleen maar Viva. Weet je, Viva is erbij gekomen. Mm -hmm. Dat is een soort outcast plaat door de voetbal. Is dat een mega succes geworden. geworden. Een, een triple nummer één hit bijna. En dat, ja, dat verwacht je niet. Maar eigenlijk ben ik van de ballades en de mooie mid liedjes. En ja, dat past allemaal weer heel mooi in carré. Maar ze zitten daar ook wel te wachten op, ja, uh, op we de hele die, nacht, uh, We gaan die hut helemaal op z'n kop zetten daar. Ja. Maar ik kan daar ook mijn andere repertoire weer gaan doen. En dat is te gek. Ja. Vertel nog eens even over die droom van Carré. Want daar ben je dan wel eens geweest natuurlijk. En dan dacht je van ik wil daar ook ja, staan. Ja, ik heb, ik, heb, ik heb er best wel al een paar keer gestaan in programma's. Van bijvoorbeeld laatst nog bij het Knoopgala hebben we er gestaan. Met Paul de Leeuwen, dat was ook fantastisch. Ja, dat is een zaal waar je niet zo makkelijk in komt. En... Ik heb Ahoy's gedaan, ik heb Heineken Musicalen uitverkocht gehad. We hebben al heel veel gedaan in die 30 jaar. Maar nog nooit Carré. En Carré vind ik gewoon persoonlijk het mooiste theater van Nederland. Dus dat was wel een soort wens van me. Ja, ja. We gingen ook op een gegeven moment kijken, ja, wat zullen we doen? Op 30 jaar gaan we Heineken musical doen. H Avas heet dat nu. Gaan we Ahoy in, misschien wel Ziggo Dome. Ja, maar ik zeg, jongens, Carré zou toch te gek zijn. Hè? Dat hebben we nog nooit gedaan. Of het concertgebouw bijvoorbeeld. Maar toen kwam Carré in één keer op ons pad. We werden ja. zelf gevraagd of we daar naartoe wilden komen voor een gesprek. En ja, toen kwam er een jongensdroom uit. Dat was iets wat ik boven aan mijn lijst had staan. Even een, een, een vraag van deze jongen: uh, mag ik je teddybeer zijn? Mag ik je knuffelbeer zijn? Knuffelbeer. Nou, als je het even niet redt. Dat ja, was mijn allereerste singeltje. Ja, dat vond ik echt een fantastisch nummer. Zie je dat er ook? Doe je, zie je dat Zeker. Nog nee, ik doe hem normaal gesproken niet zo vaak meer, mits mensen erom vragen. Want dan, dan hebben we hem gewoon natuurlijk. We hebben hem wel. Ja, die hoort in carré. Die moeten we daar gewoon doen. Ja. Wat is 30 jaar? Dan, dan kan je iets noemen wat dan tot nu toe dan het hoogtepunt is geweest? Ja, er zijn wel een aantal hoogtepunten geweest. Uh, de uitverkochte Ahoyzalen, natuurlijk, dat was te gek. Heineken Musical toen. Uh, misschien een heel stom voorbeeld, het overlijden van André Hazes in die, in die periode. Dat we in, uh, in de arena stonden ja. op te treden bij hem de nummer één hit Viva, dat je voor 200.000 man... staat op te treden in Amsterdam... voor een uitzinnig oranje publiek. Maar je doet er ook veel meer dingen bij nu, je presenteren. Van Oost, ja. ja, vriendenloterij is erbij bijgekomen. Ja, ja. Dat, is, dat is ook fantastisch. Goed nieuws brengen, dat vind ik eigenlijk het leukste wat er is. Ja. We, nou zat je net uh, te pielen met je telefoon... want je moet, tegenwoordig als artiest moet je ook allemaal dingen doen. Live ja, op allerlei Facebook, sociale media, Instagram, hou maar op allemaal. Maar, maar dat is allemaal om die kaartverkoop ook een beetje aan ja, te jagen. Maar dat ook, gaat toch nu ja, no-time weg? Het gaat te gek, het gaat nu al supergoed. Ja. Alleen officieel begint het pas nu over 35 minuten gaan de lijnen open. Ja, dat is altijd spannend. Dat is altijd. Dat weet je nooit wat er gebeurt. Kan het ook zijn dat er nog meerdere avonden uitkomen? Nou, niet in Carré, want Carré die heeft echt één avond beschikbaar. Dat zit zo vol, hè. Dat mm -hmm. is in 2019 zelfs al helemaal vol. Dat, ja, dat is een uniek, unie, het is ook een unieke avond, weet je. Dit, dit maak je gewoon bijna nooit meer mee. Als je je jubileum mag vieren in Carré... Maar ja, spannend. Nou, twee keer gaat het niet lukken achter me. Ja, okay. wel qua kaarten, maar niet, niet qua boeken. Dat maar kan niet. Het begon ooit op een kratje in de kroeg, hè, echt? Ja, echt letterlijk. Achter mijn drumstel vandaan. Want ik ben ja, eerst drummer geweest. Eerst drummen, ja. Ja. Ik heb in duootjes gespeeld, triootjes gespeeld, bandjes gespeeld. En toen zei hij op een gegeven moment de toetsen, ga jij eens voor dat drumstel staan? Nou, toen ben ik één keer gaan zingen. En toen ging het eigenlijk beginnen. Toen begon ja. het. Van het kratje naar carré. In de kroeg, tussen de biervaten. Toen, en, toen, en ja, nu carré, dertig jaar later. Ja. Het, ik zei vertellen, nog steeds vind ik dat kratje leuk... Doe je dat nog wel eens? Het gebeurt wel eens dat je op, inderdaad op een besloten feestje staat... waar misschien 60 mensen binnen zijn. En dan hebben ze geen podium. Ja, ik ben maar 1,75. En dan proberen we toch een kratje te vinden waar ik op ga staan. Ja. Ja. Nou, Dat zal in Karee niet nodig zijn, denk ik. Dat is toch mooi. In december hè, gaat dat gebeuren? Ja, 4 december. Oké, okay. ja, nou, over een half uurtje zijn de kaarten beschikbaar. Een bijzondere avond wordt het. En op naar de volgende 30 jaar. Op naar, nou... <lacht> ik ga het eerst eens tien doen. Oké. Okay. Succes met alles wat je doet. Dat super fijn dat je bedankt. Was. super. 1, 2, 3 voor de dag. Drie Zaken het Nieuws, gaat u meer over horen. Premier Rutte gaat samen met een aantal kabinetsleden... naar de matthäus Passion in de Grote Kerk in Naden. Dit uitverkochte concert van de Nederlandse Bachvereniging begint om half twaalf vanmorgen. Duurt inclusief de pauze tot half vijf. De zoete lieve vrouw die komt weer terug in de Sint-Jan in Den Bosch. Het Maria-beeld is een week in Maastricht geweest... voor een uh, hoognodige opknapbeurt, vertelt de restaurateur... Het beeld zelf wordt nog ieder jaar meegedragen in de processie. En ja, bij iedere manipulatie van het beeld heb je natuurlijk toch kans op schade. Dat kun je niet voorzien. Als het beeld in een museum zou staan na deze behandeling, dan zou er niks aan kunnen gebeuren. Maar omdat het toch iedere keer vastgepakt wordt en aangekleed wordt, heb je toch wel kans dat er dat er toch misschien schades kunnen ontstaan. Vanavond om 8 uur is Maria weer terug en dan wordt het beeld ook aangekleed. En voor veel wandelaars is het een spannende dag vandaag. Rond half vijf vanmiddag wordt duidelijk wie mee mag doen aan de Vierdaagse van Nijmegen. Dat gebeurt via een loting. Dit jaar hebben zich zo'n 1700 wandelaars meer ingeschreven voor de Vierdaagse dan vorig jaar. In totaal mogen er in juli 47.000 mensen meedoen. Aan dat grootste wandelevenement van Nederland. Goed, dat kunt u de komende uren verwachten. Te beginnen al om half tien in het programma Spraakmakers met Guylende Plag. En nog veel meer mensen natuurlijk. De tafel is weer goed gevuld. Harry Starre, zorg- en onderwijsbestuurder, is uh, mijn spraakmaker vandaag. Hij is bezig met een heel interessant boek, Oermens 2.0. En het gaat erom eigenlijk dat onze genen helemaal niet toegerust zijn... op deze moderne tijd met alle problemen van dien. Gaan we het over hebben straks uitgebreider. Verder aandacht ook voor uh, het booming business in Afrika. We hebben toch nog vaak geen reëel beeld... over alle mogelijkheden die er zijn in Afrika. En vandaar dat uh, oud-consument Arne Doornobal... Africa Works organiseert, komt hij over vertellen. En Dr. Media neemt het bericht van RT. Jou onder de loep over het aantal doden dat valt in ziekenhuizen door medisch falen. En of dat nou wel zo goed is gebracht. Zometeen in Spraakmakers met Gillianne Plak. Vooraf gegaan door een overzicht van het allerlaatste nieuws. Dat krijgt u van Elisabeth. Ik wens u vast een prettige vrijdag verder. Prettig paasweekend. Goedemorgen. NPO Radio 1. In de Gazastrook is een Palestijnse boer om het leven gekomen door een Israëlische tankgranaat en een tweede man raakte gewond. Volgens het leger naderden de twee mensen het veiligheidshek en gedroegen ze zich vreemd. De twee werden daarop beschoten door een tank van het leger. Het incident komt op een gevoelig moment. In de Gazastrook begint vandaag een mars van de Hamasbeweging. De Franse president Macron wil bemiddelen in het conflict tussen Turkije en Koerdische strijders. Hij hoopt met steun van de internationale gemeenschappen dialoog op gang te brengen. In Kerkrade heeft vanmorgen vroeg brandgewoed in een bedrijfshal vlakbij het stadion van Roda JC. De hal is afgebrand. Ook een onbekend aantal oldtimers die binnenstonden is verloren gegaan. Verder is er schade aan een tegel- en sanitairzaak. En ruim 3 miljoen mensen hebben gisteravond op tv gekeken naar de Passion. Het kijkcijfer ligt daarmee ietsje hoger dan vorig jaar, meldt Stichting Kijkonderzoek. En in de Belmar zelf waren zo'n 11.000 mensen aanwezig. Het weer, de regen trekt het land uit, verder bewolkt met soms wat zon bij een graad of 12. Dit weekend wisselvallig en vooral met Pasen is het kil bij 6 of 7 graden. NWB Verkeersinformatie. Het is langzaam rijden op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grens en Duiven 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Er zitten ook veel Duitse toeristen tussen die voor de Pasen hierheen komen. En die zijn ook onderweg op de N280 Duitse grens richting Roermond. Tussen de grens en Roermond een half uur vertraging vanwege de, het outletcenter daar. NPO Radio 1. KRO NCRW. 2018, het jaar van de Wiebes Passion. Plach. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom, ja, want voor veel Groningers is het een hele goede vrijdag. Omdat ze vanochtend wakker werden met de belofte dat de gaskraan in 2030 dichtgaat. En inmiddels leeft het hele land natuurlijk mee met de Groningers. Maar dat is wel eens anders geweest. En over die omslag in de publieke opinie gaan we het hebben in het mediaforum. Met onder meer journalist Margriet Bransma. Want zij schreef het boek De Gaskolonie over dus de hele situatie jarenlang in Groningen. Margit, goedemorgen. Goedemorgen. Vriend en vijand werden door het besluit verrast. Uh, zo ook jij? Ja, absoluut. Ik bedoel uh, dat er een andere wind waait onder dit kabinet als het om Groningen gaat... dat zien we natuurlijk al wel een tijdje. Hè. Wiebes opereert echt heel anders dan zijn voorganger kan. Maar dat het zo snel zou gaan, had ik niet verwacht. Nee. Nou, we gaan het uitgebreid over we hebben, zeker ook over de gevolgen... Hè? en of dit kabinet er misschien iets te makkelijk over doet nu met de mededeling. En als het gaat om de publieke opinie en het grote publiek... ruim 3 miljoen mensen keken naar de Passion gisteravond. Spraakmaker van vandaag is uh, zorg- en onderwijsbestuurder Harry Star. Harry, goedemorgen. Goedemorgen. Jij niet, hè? Jij viel in slaap bij inspector Moors... Heb ik ja, een vertrouwbaar ja, op begrepen. Ja, ja, ja, omdat ik, ik, ik kijk graag naar Morse naar het bekende. Dus ik geloof dat het bijna de derde keer was dat ik hetzelfde zag. Dus ik heb niet echt veel gemist. Want ik weet wel ongeveer hoe het afloopt. De vraag is, was dat bij de Passion ook zo? bij deze achtsteen? Dan weten we ook hoe het afloopt. Ja, ja, we gaan dat bespreken ook na tien uur dus in het forum. Maar we beginnen met Stand.nl. Dat gaat dus over het gas. De stelling vanochtend is... het kabinet doet te makkelijk over het dichtdraaien van de gaskraan. Laat uw standpunt horen op 0800 het was een verrassende mededeling. Het kabinet gaat veel meer vaart zetten achter dat dichtdraaien van de gaskraan. De gaswinning in Groningen gaat versneld naar nul in 2030. En daarmee kunnen we dus gerust spreken van een historisch besluit. De Groningers zelf zijn voorzichtig optimistisch. Want eindelijk staat hun veiligheid echt voorop. En daar hebben ze al die tijd voor gevochten. We hebben dus daarom echt besloten om de oorzaken van de bevingen weg te nemen... en de gaswinning dus te beëindigen op termijn. Je maakt het niet vaak mee, hoor, dat uh, politici van links tot rechts... van uh, GroenLinks tot de VVD samen de Polonaise lopen hier uh, op het Binnenhof. Ja, ik vind het heel mooi dat ze dat zeggen, als het ook maar echt gebeurt. Dat vind ik heel mooi, maar ik vind tien jaar nog wel heel lang. Ja, Rutte kan maar meer zeggen. Maar we moeten wel allemaal de kachel aan hebben, hè? Ja, want nu de gaskraan dicht gaat gaat ook een traject vol hobbels volgen. Veel huizen zijn nu nog ingericht natuurlijk op het gebruik van gas. En als we stoppen met de productie van gas... zal onze energierekening ongetwijfeld gaan stijgen. We worden meer afhankelijk van Russisch gas. Wie weet volgde ook nog een claim van Shell en ExxonMobil, de eigenaren van de NAM. Kortom, de economische en financiële gevolgen zijn vooralsnog onduidelijk. En daar wordt ook over gezegd, ja, dat is nu even niet belangrijk. Dat komt vast straks bij de voorjaarsnota. Het gaat nu om het principe dat we die gaskraan draaien. De stelling dus. Het kabinet doet te maar over het dichtdraaien van de gaskraan. Margriet, je hebt met twee collega's, Helene Ekker en Rinalda Start... diepgaand onderzoek verrichten En dat eindigt allemaal in het boek De Gaskolonie... van nationale bodemschat tot Groningse tragedie. Waar al een hoop uh, in zit. Ja, uh, lijkt me wel. Hè? de hele weg inderdaad ja. wel goed weergeeft. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik denk inderdaad dat het lastiger zal zijn dan heel veel mensen zich nu realiseren. En dat, dat het uh, ook mensen meer geld gaat kosten. En dan is het natuurlijk inderdaad heel erg interessant te zien hoe solidair da Nederland dan ook weer is met de Groningers. Kijk, dat we zonder dat gas zouden moeten, dat wisten we natuurlijk sowieso al wel. Hè? Want uh, gas is weliswaar een schone brandstof, maar het is ook een fossiele brandstof. Dus het veroorzaakt verontreiniging. En in het kader van milieuafspraken wisten we sowieso al van dat gas, moeten we vroeger of later af. Bovendien, die Groningse bodem is eindig. Dus, um, ja, dat, dat wordt heel interessant om te zien. Ik denk tegelijkertijd dat het uh, uh, ook weer te laat is. Ik bedoel, in die zin denk ik dat we als, dat als, als, als kabinet, als, als Nederlanders... ook wel een schuld hebben richting Groningen. En dat het moment ook geen uh, dag te vroeg kwam mm -hmm. om te zeggen... we gaan met dat gas stoppen. Nou ja, dat hoor je in de reacties ook wel. Dat, hè? dat uh. is natuurlijk gewoon jarenlang uh, toch onderschat. We hebben niet voor niks dat boek ook uh, heel duidelijk gezegd van dat gas. Dat is duidelijk van ons allemaal. Maar de ellende leggen we bij Groningen neer. En Die situatie heeft natuurlijk gewoon veel en veel te lang bestaan. Maar als je dan nu hoort hoe het kabinet erover doet en Wiebers ook... Het belangrijkste is dat we deze beslissing nemen. Wat, wat denk ik door heel veel mensen gesteund zal worden. Van ja, daar moest inderdaad iets gebeuren. Die onderbouwing onderbreekt eigenlijk, is dat of ontbreekt nu? Nou ja, in, in die zin, kijk, het, het, het, het rare nu is, vind ik, dat een paar jaar geleden al die dingen die nu eigenlijk vrij makkelijk kunnen, in uh, de ogen van het kabinet, de voorganger van Wiebes, Henk Kamp, onmogelijk waren. Ja. Open openbreken van contracten die we hebben met uh, buitenlandse afnemers, kon niet. Um, uh, de, afhankelijk worden van de Russen. Afhankelijk Moment. worden van de Russen, uh, zo'n zo nieuwe stikstoffabriek, hè, die, die maakt dat we meer buitenlands gas kunnen importeren. Want dat moet dan omgezet worden naar het gas dat wij gebruiken. Mm -hmm. uh, dat he heeft Henk op de lange baan geschoven, want dat zou niet meer rendabel zijn. In één, bijna, nou ja, handomdraai kan het opeens allemaal wel. Ja. Het feit dat dat allemaal kan, dat doet mij ook wel vermoeden dat er economisch gezien meer over nagedacht is dan nu uh, uh, lijkt. Okay, dat kabinet, juist wel. Nou ja, dat het kabinet nu ook heel duidelijk zegt van het gaat nu echt even om dat aspect veiligheid. Ja, ja. En de economie daar komen we nog over te spreken, maar dat het, ja, ik kan me niet voorstellen dat er niet wat sommetjes op losgelaten zijn. Nee. Harry, hoe kijk jij daar tegenaan? Harry Starret? Het kabinet ja, ik vind doet te makkelijk over het dichtdraaien van de gasten. Nee gastkranen? hoor, nee, ik vind niet dat te makkelijk, want ik denk dat het al te lang heeft geduurd, dit besluit, maar dat een nieuwe bezem is gekomen in het kabinet mm -hmm. van Wiebes. is natuurlijk een nieuwe bezem. En die kan doen wat Kamp uh, niet kon doen. Die moest geleidelijk masseren in de richting van de uitgang, maar het tempo waarin Kamp dat deed, uh, gaf geen hoop. Hij ja, deed dat heel Geleidelijk. Omdat hij, omdat hij telkens probeerde het een en het ander met elkaar te verzoenen. En Wiebes heeft nu de knoop doorgehakt. En Rutte staat er onbekend om dan helderheid te geven. Omdat Rutte natuurlijk ook vrij makkelijk terug kan komen op zijn woord. Dat moeten ja, we goed onthouden. Je? Nou ja, duizend euro erbij allemaal. Dus altijd heldere taal. Dus 2030 is lang genoeg weg om ruimte te hebben over hoe gaan we het doen. Maar je moet straks niet verbaasd kijken als we straks zeggen 2030 wordt 2032. Of het, we gaan het toch iets anders doen. Of er wordt uitgezocht door geologen... dat het helemaal sluiten van de kraan... misschien toch linker is dan een beetje openhouden. Dus ik denk dat het eigenlijk is... we weten gewoon niet helemaal precies... maar we moeten helderheid geven in Groningen... ook om nu nog wel gas eruit te kunnen halen. Je zegt 2030 stoppen we... is meteen dat niemand meer zeurt over het feit dat we toch doorgaan. Ja, maar een paar jaar, hè? Het idee ja, maar is wel... ik bedoel daarmee, dat is ook tactisch heel goed. Je zegt 2030 stoppen we, beloofd is beloofd, en daarna zeuren we even niet dat het niet te min nu nog wel even doorgaat. Jij denkt eigenlijk, of... die 2030 halen we niet, maar het is een tactische set om dat nu voor nou, de helderheid naar buiten te brengen. Ik zeg alleen, je moet, als je zegt, we streven naar 2030, ja, ja. wordt iedereen nerveus. We streven naar, dus men zegt 2030. Maar we hebben dat, dat gezien met nucleaire energie, daar werd ook borstelen zou sluiten op een bepaalde datum, en de realiteit is altijd dat je uitzoekt wat kan en wat kan niet, en dat je dat niet allemaal weet, ik vind het wel eerlijk om dan gewoon te zeggen, weten we niet, maar in principe gaat het, ze zeggen niet in principe omdat we achterdochtig worden, 2030. Ja, maar het grote verschil, ik, ik zie toch echt ook wel, ik, ik, ik begrijp je redenering ja. hoor, en, ongetwijfeld, maar tegelijkertijd zie ik ook echt wel een duidelijke kentering, want Tuurlijk. Kamp richting exit masseren. Ik bedoel, Kamp is ook de minister die in 2014 nog gezegd heeft... Uh, aardbevingen, fact of life. Yep. He, yes. Leer er maar ja, mee maar leven. dat weet ik wel. Maar je, dus, je hebt misschien zelf ook... dat hij in Groningen meer draaide dan in Den Haag. He, dat zat er voor, hij veranderde van kleur op weg terug naar Den Haag. Ja, hij werd, hij, hij werd persoonlijk belaagd in Groningen. Ja, natuurlijk. en hij was ook persoonlijk wel onder de indruk. Ik denk zelf, alleen Kamp kon dat niet, die draai niet meer maken. En gelukkig is hij weg. Hij heeft ook te We, maken met een ander... Andere economische ja, ja. situaties. Dus ik me ook. Hij kan ook heel lastig terugkomen op zijn eigen woorden. zonder meteen voor leugenaar te worden uitgemaakt. Eerst zeg je dat, dan zeg je dat. Hij is een man van zijn woord ook. Kamp, hè, dat moet je ook durven toegeven. Hij was nodeloos rigide. En wie bezinkt, we gaan voor veiligheid. En dat staat voorop. Rutte heeft dat gevolgd. Het gevoel goed gevoeld. Want Rutte stond onder hoge druk. Want ja. die heeft zich daar uh, ook zeer denigerend over uitgelaten. Laat naar Groningen gegaan. Nou, we herinneren al ons serieus... allemaal de uitzending bij Paul. Ja, dus toch? die heeft bakzeil ja. moeten halen ook. Dus het is volgens mij de enige manier. Maar ook de enige manier om nog even door te kunnen gaan. Om niet tot nog veel drastischer maatregelen te worden gedwongen. He, men haalt de kou uit de lucht, om het zo te zeggen. Ja, goed. Laten we ook eens wat andere reacties gaan pijlen. Dick Rookhuizen, om te beginnen, schrijft op de site van uh, Stand.nl uh, iets wat drastischer. We kunnen er ook voor kiezen om alle Groningers die wonen in het gebied waar uh, geschud wordt... te verhuizen naar een ander gebied. En dan kunnen wij nog lang doorgaan om op oude voet in onze huizen aardgas te gebruiken. Paul Hendrikes die reageert. Nederland zal op korte of lange termijn over moeten op alternatieve energie. Dus uh, rechts Nederland of rechts Nederland, het nou wil of niet, we moeten er sowieso aan geloven. Roel Beetsma is econoom aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Beetsma, goedemorgen. Goedemorgen. Dat dichtdraaien van de gaskraan gaat natuurlijk wel een beetje tegen de economische logica in, hè? Ja, kijk, um, ik vraag me af of er echt sommen op zijn losgelaten. Uh, ja, kijk, oorspronkelijk uh, was de bedoeling om die gaskraan in ieder geval in mindere mate open te houden. Ja, dat is natuurlijk goed voor de, voor de overheidsfinanciën. Mm -hmm. Dat is nu, uh, dat gaat nu op de schop. Uh, 2030 helemaal dicht. Uh, ja, dat brengt natuurlijk uh, een gat in de, in de schatkist met zich mee. En dat moet gedicht worden. En ja, Rutte deed er wat, vond ik wat laconiek over. Maar op een of andere manier moet daar wel een uh, oplossing voor, voor gevonden worden, natuurlijk. Ja, want op de vraag van, van Ronvrees van de NOS, hoe we het gaan betalen, zei premier Rutte gisteren, dat zien we nog wel. U vindt dat een te laconieke houding? Ja, ik vind, dat, ik vind dat wat laconiek. Kijk, nu gaat de economie gaat natuurlijk heel goed. Um, maar goed, we praten over een periode van twaalf van jaar. In die tussentijd zal, uh, zal er ongetwijfeld weer recessie optreden. En dan zullen die uh, inkomsten die zullen weer nodig zijn, denk ik. Ja. Wat zou u voorstaan? Hoe, hoe, het, hoe het zou moeten lopen? Nou kijk, uh, wat nu dreigt is dat het Groningse gas dat blijft in de grond zitten. Uh, de opbrengsten daarvan die zullen wegvallen. Ik zou veel meer voor een model zijn waarin we wel degelijk het gas blijven oppompen. Maar waarin we de Groningers compenseren door uh, ja, het betalen van versterking van huizen. Misschien zelfs, zelfs nieuwbouw. Uh, mijn vermoeden is dat, dat als je dat gaat uitrekenen dat dat financieel uh, veel voordeliger zal zijn. Ja, maar dan benadert u dus vanuit de financiële uh, kant. Want we horen ook dat mensen gewoon al zwaar depressief zijn... of van angst niet meer durven slapen kunnen slapen... omdat ze gewoon bang zijn dat er iedere keer weer een beving kan komen. Dus het gaat verder dan alleen maar wat, wat geld geven om je huis op te knappen, toch? Eh, zeker. Eh, kijk, het veiligheidsaspect is natuurlijk heel, heel belangrijk... Uh, maar dan nog, uh, ik, ik denk dat er meer gedaan kan worden inderdaad op het, hè, zeg maar, versterking van huizen. Uh, wat ik dus eerder zei, nieuwbouw uh, goede nieuwbouw die aardbevingsbestendig is. Uh, kijk, het is niet gezegd dat nu met het vertraag terugdraaien van de van de gaskraan uh, en vervolgens het sluiten van de gaskraan dat de aardbevingen dan helemaal weg zijn. Dat is ook waar. Uh, ja. Ja, ik, ik, ik denk dat uh, het verband tussen uh, want zeg maar die aardbevingen die zijn ook een vertraagd effect van eerdere gasbindingen. Mm -hmm. uh, bij mijn weten staat dat verband tussen uh, zeg maar de huidige gaswinning, het tempo van de huidige gaswinning en die aardbevingen, dat verband is niet heel erg duidelijk. Maar dan zegt u dus eigenlijk, uh, we gaan sowieso naar die duurzame energie, maar dan moet je nu nog maar even het gas wat er zit te gelden maken. Nou ja, kijk, ik, ik, ik vind het besluit eigenlijk wat, wat te snel. Uh, of uh, misschien niet helemaal goed doordacht. Uh, ik denk dat daar... Uh meer duidelijkheid moet, over moet zijn over wat het verband is tussen, uh, zeg maar... nou ja, als we nu de gaskraan mm -hmm. dichtdraaien en wat dat betekent voor de, voor de aardbevingen. Um, kijk, ja, er wordt dus nu een, een besluit genomen waarin, zeg maar, toch ook op vrij korte termijn moet uh, ja, overgegaan worden op bijvoorbeeld gas uit, uh, uit Rusland... Ja. Dan moet een stikstoffabriek bijgebouwd worden... om dat gas geschikt te maken voor gebruik hier. Uh, er zijn grote plannen voor uh, nou ja, de vervanging van cv-ketels. In nieuwe gevallen uh, ja, dan moet dat met warmtepompen en dergelijke. Ja. Dat is nogal een, een operatie. En uh, de vraag is of dat op die relatief korte termijn die nu voorgesteld wordt of, of, of je zoveel kunt doen. Ja, dat wij op termijn naar, een, uh, zeg maar naar, naar, naar duurzame energie toe moeten, dat, dat is duidelijk. Ja. Maar met het besluit, uh, ja, het, het, het tempo is, is heel erg hoog. Ja. Uh, ja, de, de bodemschatten die blijven in de grond zitten en de vraag is of er, uh, of er niet, niet beter of niet. niet, zeg maar niet niet meer gezocht had moeten worden naar een oplossing die en. Uh, en het gas nog, ja. ik ga het afronden... want we gaan anders in herhaling vallen. Maar uw standpunt is duidelijk, u vindt het te snel. En u zegt ook, er blijft nu gas in de bodem zitten... en misschien had je voor een andere oplossing kunnen kiezen. Want op deze manier is het geen garantie... dat er ook geen aardbevingen meer zijn, Margriet. Klopt, maar, en, maar, maar u, u stipt ook inderdaad een heel belangrijk punt aan. Als we ergens achter zijn gekomen tijdens ons onderzoek voor dat boek... dan is het wel dat er zo ongelooflijk weinig kennis in Nederland aanwezig is... over aardbevingen veroorzaakten door menselijk handelen. Hm. En dat is eigenlijk... Een van de schandalen waar de laatste jaren veel minder aandacht voor is geweest. En we hebben heel erg naar die aardbeving gekeken. Maar we hebben dus eigenlijk ook nooit wetenschappelijke kennis echt goed opgebouwd. De afgelopen, we hebben dat, dat gas daar weggehaald nou, zonder. Ik, ik, voorspel, ons... ik voorspel dat er straks ook nieuws komt. Hè, want er zijn geologen inmiddels die zeggen de waterhuishouding in Groningen is Absoluut. drastisch veranderd in de afgelopen tijd. Heel meer water ontrokken dan gas. Ja. Dus er is in Groningen veel meer water aan de bodem ontrokken dan gas. En en dat straks... we ook nog wel eens een rol ja, hebben kunnen, dus kunnen. gemaakt ruimte in ons hoofd. En dan zeggen we, we weten niet helemaal zeker of het niet... en we maken het nu monocausaal, om het chic te zeggen... maar dit mm. zou wel eens multicausaal ja, kunnen dus zijn. Dat is wat jij wil zeggen ook, nog. Ah, ja, inderdaad, het feit, het feit dat, dat, dat dat Kamp hè, in 2013... dat was dat jaar dat we opeens veel meer gas hebben gewonnen... dan eigenlijk verantwoord leek. Dat was ook het jaar dat minister Kamp... twaalf onderzoeken uitzette om, om te kijken. van En dan denk je, hallo, het is 2013. We halen daar 40, 50 jaar gas uit de grond. En er worden nu, mm -hmm. en, en ik weet ook dat onderzoeksinstituten als TNO, maar, maar ook anderen... die staan te springen om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Kamp heeft het ook beloofd. Een groot onderzoeksprogramma. Het is nog steeds niet van de grond gekomen. En het is, er is weinig al aandacht. Het aan door al gememoreerd dat er Absoluut, consequenties precies. zouden zijn ja. aan onttrekking. Ja. Maar dat werd weggewoven als overdreven. En volgende en... ministers van Economische ja. Zaken... hebben Kamervragen over dit onderwerp altijd gewoon weggewogen. weggewoven. Wegge, wegge, wegge, wegge, ja, ja. Streept, niks aan de hand, geen risico. Het is, het is onder controle. Controllen ja. maak je niet druk. En dat is ook zo'n schandaal. En nog even terug dan naar dat punt uh, wat meneer Beesma zei. Van, je kunt ook zeggen we, dat gas wat er zit, ja, uh, haal het er nog wel uit. Nou ja, dat maakt dus onderdeel uit van die kennis die er niet is. Dat ja. weten we. Dat, we weten dus daar we je ook geen goed uit overnemen. Nee, dat, dat, we weten ook dat die aarde inderdaad door zal blijven werken. Maar goed, dat is geen reden om te zeggen we stoppen ermee. Want nee. hoe langer je doorgaat, hoe langer die mm -hmm. doorwerkingen ook zullen blijven bestaan. Ja, misschien is dit allemaal een blessing in disguise, hè? dat we, we moeten er toch van af, en nou moeten we wat eerder dan gedacht, dat is, de, dat, wie beseft dat ook heel goed, Het 10% blijft zitten, maar dat gebeurt ook met de kolen, en daar werd ook van gezegd, is het niet zonde om de kolen te laten zitten, hè, kunnen Heb we het niet nog niet een paar over... jaar door, ja. dan halen we alle ja. kolen eruit. En dat, en dat argument van uh, zeven jaar ombouwen, moet je eens kijken hoe snel we allemaal aan het gas uh, Ja, dat het heeft negen jaar, jaar gepost, dus het afsluiten moet toch ook in die ja. periode kunnen. De stelling is het kabinet hoe te makkelijk over het dichtdraaien van de Gaskraan Simon Kore, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U woont in het gebied uh, he? in Noordpool. Dat is stelling. Uh, sorry. Ja, ik wilde even aangeven dat u in de buurt woont waar, waar we ja. het nu over hebben. Deze ochtend. Ja, ik woon inderdaad bovenop de gasbel. Op uh, ongeveer een van de eerste gaswinningslocaties die er is. Dus, uh, of die er was. Maar dat even terzijde. Ik denk dat de econoom de plank uh, behoorlijk mislaat. Uh, die we net aan het hoort hadden. Want. Uh, het risico van doorgaan met de winnen is een veel groter risico financieel. En dus ook economisch. Dan het uh, eigenlijk nu al stoppen. Maar zit dat financiële hogere risico voor jullie? Nou, dan moet je voorstellen dat er totaal aan aardgasbaten... wat er nog te verwachten zou zijn als er, als er geen kosten zouden zijn aan de winning tegen de huidige gasprijs niet meer is dan 60 miljard. De intensieke schade die er nu al is... als we nu zouden stoppen met winnen... en dus de seismiciteit en waterbeweging die in de bodem worden veroorzaakt door het gaswinnen... want dat komt niet alleen door wateronttrekkingen... maar ook gewoon echt door de gaswinning. Uh, dat gaat al een bedrag belopen. voorzichtige schattingen zeggen tussen de 30 en de 50 miljard. kan oplopen tot 100 miljard. Dus de toekomstige baten... als die allemaal naar het Rijk zouden vloeien die zijn al lager dan wat er nu al aan schade is. Als je doorgaat met winnen, blijf je schade veroorzaken. Want door de steeds afnemende reservoirdruk neemt de seismiciteit... maar ook andere bodemdalingseffecten waardoor met name water in de bodem tot beweging komt... waardoor de fundamenten van huizen worden aangetast, steeds sterker zal worden. Ja. En als je nu stopt met winnen, dan zal dat effect binnen zeggen, een afzienbare tijd... Uh, Gaan, gaan minder worden. Uh, de schattingen lopen uiteen van een half jaar tot ongeveer zeven jaar. Dus als je in 2030 zou stoppen met winnen, dan zouden we in 2045 min of meer van de ellende af zijn. Als je tot 2041 in het huidige tempo blijft doorwinnen tot het bel helemaal leeg is, dan ben je schade op schade aan het creëren van alles wat al gesteld is. En dan zal de schade die nu al meer is dan wat we er nog uit gaan halen aan baten. Mm -hmm nog veel groter zijn omdat je doorgaat met winnen. Ja. Dus het financiële risico, het is gewoon een, een, een slimme zet... om zo snel mogelijk te stoppen. Als je het vanuit de financiële kant zou willen ja. bekijken. Nou, daar, ja. zit, daar zit absoluut iets in. Ja. Dat is, bedoel, de kosten die er nu uh, mee gepaard gaan, die zijn natuurlijk enorm hoog. En Ik bedoel, de NAM, uh, Shell en Exxon hebben niet voor niks gezegd... als de winning lager wordt dan 20 miljard per jaar... dan is het voor ons niet meer rendabel. Mm -hmm. Nou, dat, dat, uh, Die hoeveelheid, daar gaan we natuurlijk razendsnel... gingen we ja. daar de afgelopen jaren naartoe. Nou, stel je voor dat de NAM gezegd had, ja, we stoppen met die winning. Dan had de, de overheid natuurlijk helemaal een gigantisch probleem gehad. Want hoe halen we dan de grond uit? Dus ja, die kosten... Mag ik nog ergens op terugkomen? Heel kort alstublieft, want ik wil ook nog wat andere ja. bellers woord laten. Oké, okay, nou, de clusters rond Loppersum... die worden nu versneld gesloten. Dat zou wel eens een groter risico kunnen ja. veroorzaken... waardoor mensen gaan zeggen, zie je wel... het sluiten van die installaties... zorgt niet voor het afnemen van de seismiciteit... maar daarmee vergeten ze dat het één veld is... En dat vroeger in de tijd dat er nog 80 miljard kuub uit de grond werd gewonnen, dat werd gewonnen uit locaties hier rond tussen Noordbroek en Koham. Hmm. Maar dat de bodemdaling ook toen al plaatsvond bij Loppersum heeft te maken. Dus ja. het stoppen daar met winnen wil niet zeggen dat het risico daar minder wordt, nee. omdat we hier nog gewoon hard doorgaan. Dank meneer Koren voor uw toelichting en uw uitleg erover. Chris Zeideveld, ook gebeld, goedemorgen. goedemorgen. Bent u het eens of oneens met die stelling? dat het kabinet lichtvaardig is, vind ik. Maar ze roepen op dit moment op twee manieren dat we van het gas af moeten. De ene is stoppen in Groningen. Dat, dat lijkt me heel redelijk. Wat daar gebeurt is, is niet leuk meer. Maar, maar wat we allemaal vergeten is dat we een paar jaar geleden nog spraken... over Nederland als gasrotonde... We zouden gas importeren uit Rusland. We zouden gas importeren uit Scandinavië... waar ze gigantisch veel hebben. Mm -hmm. Een deel van de leiding is al gelegd. Dat zou worden opgeslagen voor een deel in de gasvelden die we nu hebben. Dat geeft ook nog wat tegendruk en gaat aardbevingen tegen. En daar hoor je niemand meer over. Nee. Gastop in Groningen is dus prima. Maar Nederland van het gas af is, is volstrekt kortzichtig. We beseffen niet hoe gemakkelijk we in dat gasnet... behoorlijk grote hoeveelheden energie kunnen transporteren. Heel veel makkelijker dan in het elektriciteitsnet. Uh, als we roepen Nederland van het gas... Of geen gasaansluiting meer. Gaan we met elektriciteit net ongelooflijk overbelasten. Mm -hmm. En, en, en beleid van het Rijk om, om de energievraag van woningen te verminderen, wat veel makkelijker is dan iedereen denkt. Ik heb het in mijn wethoudersjaar op grote schaal gedaan. Daar, daar hoor je niemand over. We hebben maatregelen en regels die, die dat be, bemoeilijken. We hebben een energieprestatienorm die zonnepanelen bijvoorbeeld, die ook die ons in de Doeker Terpstra van de week vertelde, bijvoorbeeld, in plaats van fundamenteel woningen goed te verbeteren. En dat is allemaal Rijksbeleid wat in stand blijft. De, de, de komende regelgeving als er zijn, Beng, eh, bijna energieneutrale Woningbouw gaat ook de verkeerde kant op. Ja, kortom, het dus trekt het heel wat breder. Ja. ja, duidelijk. Dank. Dank voor die reactie. Uh, Kees Martens ook nog. Goedemorgen, meneer Martens. Goedemorgen. Denkt het kabinet te makkelijk over het sluiten van de gaskraan? Nee, dat denk ik niet. Ik, ben het, uh, ik vind het een, een, een teken van, van visie dat uiteindelijk uh, die gaskraan helemaal dicht moet daar Groningen ook voor de veiligheid dat de oorzaken worden weggenomen mm -hmm. en je kunt natuurlijk gaan zeggen van nou alles moet tot, tot drie cijfers in de comma, uh, achter de komma uitgerekend worden en alle contracten moeten allemaal kan en kruiken zijn voor je zo'n beslissing neemt maar ik denk dat als je een stip aan de horizon zit, zet dat het dan ook uiteindelijk gaat gebeuren. Het ja. zal misschien hier en daar een jaartje langer kosten of hier en daar wat meer geld kosten. En dat zien we onderweg wel, maar het is niet duidelijk. Nee. In 2030 gaat de gaskaan dicht. En als, we, als u zelf dag. extra moet betalen, zegt u ook prima. Dat ja. hoort erbij. Ja, en dat, zal, dat, dat, dat zit ook in het energietransitieprogramma. We zullen allemaal moeten investeren om het allemaal anders te gaan doen. En dit gasveld hoort daarbij. En dan zal dat voor sommige mensen meer geld gaan kosten. Ja. En dat is dan maar zo. Ja. Want dat hoor ik ook wel in de reacties. Nou, er stond ook over, Wiebers heeft dat zelf gezegd. Hè? Liefde gaat door de maag, draagvlak door de portemonnee. Dus de vraag is in hoeverre iedereen daarvoor moet gaan opdraaien. En of dan de rekening daarvoor moet betalen. En of het draagvlak dan nog zo groot is voor deze beslissing. Wat denken jullie hier aan tafel, Harry? Nou, ik denk dat als we haast maken met alternatieve energiebronnen... Eh, want het een stimuleert het ander. We hebben eigenlijk te lage energieprijzen... om die alternatieven te ontwikkelen. Nou, ik denk dat het verhogen van energieprijzen... leidt tot versnelde invoering van vernieuwende energie. En dat is de richting waarop we op moeten... waarop het kabinet zit op te moeten... waarop we ook consensus hebben, duurzame samenleving. Dus ik zie dat niet als een probleem... maar gewoon als een, ja, een beetje een cliché-uitdaging... die we aan moeten durven. Ja, kijk... Dat getuigt van wat optimisme. Dat ja. past goed in het nieuwsbeeld van vandaag hè Margriet? Dat was ook jouw nieuws toch? Ja, absoluut. Het onderzoek. Het onderzoek van het sociaal-cultureel plan weer ook. Ja, dat er tegenwoordig meer optimisten dan pessimisten in Nederland wonen. En dat voor het eerst sinds tien jaar. Ik dacht, nou dat is toch een mooi bericht om het paasweekend in te gaan. Ja, ja. en om daar nog heel lang van te genieten. Ja. Weet flink over die 50% heen te gaan. Dat was een beetje wat, euh, wat niet ja, streven dan wordt. Hè? Ik werd er wel blij van vanmorgen toen ik het hoorde. Beetje, beetje raar dan weer dan, om te horen dat dat uh, steeds meer mensen zich dan wel weer zorgen maken over armoede, dan denk ik, ja, dat past weer helemaal niet bij dat optimistische, hè, dat optimisme over de, de economie, over... over... Nou, maar dat goed. werd wel uitgelegd, van eigenlijk, omdat het beter ja, gaat, omdat... vinden we dit soort dingen echt niet meer kunnen in ons land. Ja, van, als ja. we, dan moeten we er ook allemaal van profiteren, dus dan wordt... Dan kan een voedselbank mensen... niet meer en zo, nee, hè? Precies. dat Precies. Dat inderdaad, ja. Het wordt een interessante tijd, want als de verwachtingen toenemen en het onrechtgevoel ook groeit, eh, krijg je ook meer radicale eh, oriëntaties in de samenleving. En revoluties ontstaan dramatisch gezet bij opkomende verwachtingen. Want dan raken we echt... dan zeggen we, nou wil ik ook mijn deel. Dus, dus, we, zullen, dus we gaan slimme tijd. Het is tij geen, geen geen goed bericht. Nee, nee we, we, nou je nou ja, tenzij, ja, als je aan de goede kant zit en denkt... ik zit goed en de anderen moeten voor zichzelf zorgen. Maar ik, ik ben van een richting die denkt... we moeten voor elkaar zorgen. Ja. nou goed, Dat zit in ieder geval wel in uh, de, de zorg die mensen hebben... als het gaat om, uh, om armoede en voedsel. Ja, en denk ik denk dat het samenhangt. Het gaat goed met mij, maar het mag toch niet zo zijn... dat iemand anders niet kan wonen ja. en geen dak boven zijn hoofd. In die samenleving wil ik niet vertoeven. Dat bedreigt ook mijn bedrijf. Na tien uur praten wij door over de media en uh, het gas, de gasdiscussie in Groningen. En u kunt via de site ook nog uh, blijven reageren natuurlijk op die stelling van vandaag. NTO Radio 1. Luisteraars, dokter Kelder Co staat stil bij een sluipordenaar. Stress. Leiden we echt massaal aan een burn-out? En in hoeverre dragen het mobieltje en al die sociale media bij... aan onze collectieve oververmoeidheid?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 Daarom lease je nu met ANWB Private Lease al een rijk uitgeruste Nissan Micra... vanaf 219 euro per maand. Voor 4 jaar met 10.000 kilometer per jaar. Ga snel naar anwb.nl slash private lease. Want op is op. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Gewandhaus Leipzig en Andris Nelsons. Met Tchaikovskis Pathetiek op 25 april. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl.